8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal.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 AWB Verkeersinformatie, er staat één file op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Reewijk, vier kilometer file en dat komt door wegwerkzaamheden. Dat was de Verkeersinformatie.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 En nu hoopt Ipe Elgersma van het Erasmus MC dat het hem ook bij mensen met een verstandelijke beperking zal lukken. De eerste experimenten zijn al begonnen. En voor dit onderzoek werkt hij nauw samen met celbioloog Casper Hogeraad. Want hij kweekt hersenen in schaaltjes. In de hoop erachter te komen hoe herinneringen zich vormen in het brein. Allebei zijn ze vanavond hier te gast en ze gaan ons vertellen hoe het geheugen werkt. En ze zijn de geheimen daarvan aan het ontrafelen. Want wat zijn herinneringen en wat is leren? Hartelijk welkom allebei. Ik zal jullie genoeg. eerst even formeel netjes, uh, zoals het hoort, introduceren. Moleculair neurobioloog Yip Elgersma, verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam. En celbioloog Casper Hogingraad van de Universiteit Utrecht. Meneer Elgersma, uh, met u te beginnen. Het is dus al gelukt bij muizen om een verstandelijke handicap met medicatie weg te nemen. Correct. Dus, dus jullie hebben eigenlijk een muis slimmer gemaakt, zou ik daaruit kunnen concluderen. We hebben hem weer net zo slim gemaakt als hij was voordat we uh, een verstandelijke handicap had gekregen. Jullie hebben hem eerst een handicap gegeven en die toen weer genezen. Precies. Is, is zo'n laboratoriummuis voordat jullie ermee hebben ge gerommeld eigenlijk slimmer of dommer dan een gewone muis op het aanrecht? Nee, ik vrees dat hij toch al een stukje dommer is om te beginnen. Hij is al 80 jaar of misschien wel 100 jaar inmiddels doorgevocht als inteelt. Uh, en uh, ik weet uit ervaring dat uh, de muis die uh, bij ons buiten het huis lopen... als je daar een muizenval in zet met een stukje kaas... dan is de volgende dag de kaas weg, maar staat de muizenval nog open. En ik vrees dat mijn muizen die test niet zouden overleven... als ik die op het lab ging doen. De laboratoriummuis is in eerste instantie uh, wat dommer dan, dan de huismuis. Ja, ik denk door het inkweken dat die al een stukje dommer is geworden. En een ja. huismuis met een verstandelijke handicap, hoe lang zou die overleven? Nou, ik denk dat een muis überhaupt in het wild niet heel erg lang leeft. Maar het is natuurlijk een sterke selectie tegen een domme muis. Want die laat zich makkelijk vangen door de poes. Of zal toch iets minder makkelijk zijn eten vinden. Of zelfs zijn weg naar huis niet meer terugvinden. En dan is het natuurlijk voor een muis snel afgelopen. Dus daar is een sterke selectie op. Casper Hoogenraad, dit zijn uh, los van, van de handicaps. Maar de vraag hoe het geheugen werkt. Wat is een herinnering? Je gaat op vakantie. En dan kom je terug en dan heb je in je hoofd allemaal plaatjes van zonnige stranden, van palmbomen, van, van bikinis, van nou ja, noem het maar. Dat is eigenlijk een hele kinderlijke, maar toch belangrijke vraag. Wat is een herinnering? Ja, dat is correct. Dat vragen wij ons ook elke dag af. En dat proberen wij zo, zo goed mogelijk te onderzoeken. Is het ook echt met die vraag begonnen? Het is echt met die vraag begonnen. En er zijn honderden, duizenden neurowetenschappers die aan het hersenen werken, onderzoekers die aan de hersenen werken, die dat dagelijks bezighouden. En dat kan zowel zijn op, op dierniveau, euh, bijvoorbeeld door muismodellen te, te bekijken... maar ook door plakjes van de hersenen te maken en daar elektrische signalen in te meten... maar ook bijvoorbeeld neuronen en zenuwcellen in kweek te brengen, wat, wat wij doen in het lab. Tegenwoordig lees je heel veel over hersenonderzoek. Dan hebben ze iemand een kap op zijn hoofd gezet of ze hebben op een andere manier in dat, in dat brein gekeken. Dan zien ze stroompjes en, en stofjes en dingetjes. Maar in wezen kijken jullie op een nog veel fundamenteler niveau... Ja, we kijken op een, op een heel bazaal, fundamenteel niveau. Uh, wat we doen is, uh, laat ik misschien bij het begin beginnen. Ons brein, de hersenen, die bestaan uit 100 miljard zenuwcellen. 100 miljard neuronen. En uh, dat is natuurlijk superbelangrijk. En, en alle hersengebieden zijn, zijn belangrijk voor bepaalde functies. Maar wat, we, wat wij kunnen doen, is die uh, zenuwcellen in kweek brengen. Uh, en die zenuwcellen ook contacten bij elkaar laten maken, net zoals in het brein. Dus u kweekt hersenen in, in zekere zin? Wij kweken inderdaad die zenuwcellen en we laten ze weer contacten met elkaar maken. En die contacten, de, de synapsen zoals dat heet, dat is eigenlijk de essentie van het brein. Want op die synaps, op die contactpunten, daar gebeurt het eigenlijk allemaal. Dus een, een herinnering is dan in deze theorie een contact tussen cellen? Ja, en een herinnering is dan ook een verandering in een contactpunt. Dus dat kan zowel een, een nieuw contactpunt zijn... maar het kan ook een, een chemische of scheikundige reactie zijn op dat contactpunt. Dus als ik terugkom van vakantie vol mooie herinneringen... dan heb ik niet meer hersenen, dan heb ik alleen andere verbindingen in is, mijn brein. Dat is absoluut correct. We gaan even een kijkje nemen. Althans, uh, ja, hoe zeg je dat op de radio? We gaan even luisteren naar wat er in uw uh, lab gebeurt. Want jullie uh, kweken daar, zoals u zelf al zei, uh, breintjes, als het ware. Onze verslaggever Annemieke Smit nam een kijkje in dat lab. Hier uh, halen we de hersenen eruit. We halen hersencellen uit het brein van uh, hele kleine ratjes. En uh, die hersencellen zaaien als het ware uit in een kweekbakje. En dan laten we ze met, onder de juiste condities alleen maar uitgroeien. Dus we maken niet meer cellen, want ze delen niet meer. Maar we kunnen ze wel laten uitgroeien en contacten met elkaar laten maken. En op, op die manier maak je wel een nieuw breintje. Ah, hoe groot is dat brein dan? Ja, ik kan het laten de ja? kast open. Een doorzichtig bakje met zes... Uh, er zitten zes breintjes in? Zes breintjes. Oké. Okay. kijken. Moet er... Met het blote oog zie je echt helemaal niets. Niet. Ze, ze zijn helemaal doorzichtig. Ze zijn superklein. De neuronen zijn ongeveer 20 micrometer. Dus dat kan je niet met blote oog zien. Dus we gaan even door de microscoop kijken. Okay. Mag ik hier... Je... Ja? Kijken of ik hem even... voor de microscoop stel. Oké. Okay. Deze uh, zenuwcellen zijn een week oud, dus ze, ze hebben net contact met elkaar gemaakt en dat kan je ook, ook heel goed zien nu. Er liggen daar een paar zenuwcellen, een stuk of vijf, zes, zeven in een groepje, en die maken nu, die proberen elkaar een beetje af te tasten. Het is ontzettend snoezig. Ze zijn heel klein, met hele kleine, ja, hele kleine uitlopertjes. Ze, ze hebben nog niet heel veel met elkaar, hè? Sommige liggen nog gewoon alleen. Inderdaad, dus, uh, ik kan nu een, uh, eentje, een, een kweek laten zien die al drie weken uh, uh, zeg maar aan het incuberen is en aan het groeien is. En dan zie je dat er veel meer contacten zijn. Zijn het allemaal uh, hersencellen uit dezelfde muis of eenzelfde rat? Of combineren jullie ook van verschillende? Ja, we, we combineren van verschillende ratten uh, uh, de hersencellen, maar we kunnen ze ook per uh, muis opkweken. Ja. Dus mensen... Het is wel een gek idee dat dan, stel je voor dat ze bij ons doen, dan ligt daar iets van mijn brein met jouw brein en misschien ook zo'n student hier. En dat doen we dan samen in een schaaltje. En eerst kennen ze elkaar niet en dan, hoe lang duurt dat voordat ze een beetje contact met elkaar gaan zoeken? Ja, dus uh, dat duurt ongeveer een week voordat ze contact met elkaar gaan zoeken. Uh, ze zijn wel de hele tijd bezig om elkaar een beetje af te tasten. Uh, en dan een week duurt het en dan na twee, drie weken pas heb je echt een stabiele synaptische contacten. Dus dan, dan, dan vormen ze echt een netwerk wat stabiel is. Wat trouwens in het brein uh, veel langer duurt. Dat duurt maanden voordat die synaptische contacten worden gevormd en dat het hele brein ontwikkelt. Uh, zoals we kunnen zien bij jonge kinderen of, of bij jonge ratjes. Dus eigenlijk gaan we het proces heel erg versnellen in de, in de kweek, uh, kweekbakjes. Ik wil nog wel even zo'n meer, zo meer volgroeid ja? breintje ja. zien. Moeten we naar een andere datum? 23,2. Dat is al een paar weken oud. Zoet, hè? Denk je daar nou wel eens over na als je daar zo mee bezig bent? Of is dat op een gegeven moment wel over? Eigenlijk, ik vind het, ik vind het elke keer... We doen deze kweken elke week, één keer per week. En ik vind het elke keer fascinerend, ja. En ik vind het ook fascinerend om te zien dat ze dus uitgroeien. Want uh, ik kijk altijd of ze uitgegroeid zijn. Want soms mislukt het. Want alle kweekcondities moeten optimaal zijn. Maar het is fantastisch als je gewoon... Een, een neuronaal netwerk kan laten groeien. Kijken of we kunnen zien. We zitten ah, okay. cellen die veel meer contact hebben met elkaar. Oh ja, dit is een stuk drukker al. Ja. Je ziet inderdaad overal zie je dan die, die kernen en dan overal zie je uitlopertjes die weer met elkaar, die elkaar raken en weer doorgaan. En sommige liggen nog een beetje alleen, toch? Sommige liggen alleen. Ja. En die blijven ook alleen? Die blijven alleen, want we, verschillen, we kunnen verschillende kweken maken. Uh, dus een, een lage dichtheid, een hoge dichtheid. En dit is een lage dichtheid kweek. Zodat ze echt hun best moeten doen om die, om die contacten met elkaar te maken. Want als we meer zenuwcellen zouden, uh, in het pakje in het zouden doen, dan is het veel makkelijker voor ze om contacten te maken. En soms is het juist goed om te kijken naar, naar een soort stresssituatie waar ze elkaar bijna niet kunnen vinden. En dat is bijvoorbeeld een van de onderzoeken die we nu in dit pakje doen. Ja, In het lab van Casper Hoge Raad en Casper, dan, dan hebben jullie dus een soort gekweekt brein. En dan zijn jullie eigenlijk bezig om dat brein onder allerlei omstandigheden dingen te leren. Dat is, dat is correct. Dus wat we, wat we net gehoord hebben in de rapportage is dat we de uh, zenuwcellen kweken en contact met, me laat, met elkaar laten maken. Zodat er uh, synaptische contacten ontstaan. En wat wij interessant vinden in het, uh, in het laboratorium is te kijken naar welke moleculen er nu precies op die synaptische contacten zitten. En Het is nu bekend met allemaal vooronderzoek, dat er zo ongeveer 100 dun uh, eiwitten zitten. En wat wij eigenlijk waar wij in gespecialiseerd zijn in het laboratorium, is om die eiwitten uh, te labelen met een uh, green fluorescent protein, zoals het zo mooi heet. Dat is een soort lampje. En dat lampje kan je heel goed onder de microscoop zien. Dus je kan dat eiwit kan je koppelen aan een lampje. En dat lampje kan je dan weer zien onder de microscoop. Dus, je... dus de, de stofjes die, die de cellen gebruiken om met elkaar. Te communiceren die kunnen jullie één voor één volgen omdat jullie en ze licht kunnen laten geven en een hele goede microscoop hebben gekocht. Absoluut ja en dat kunnen wij precies zien wat er gebeurt op het moment dat in ons neuronale netwerk dat er iets van een leergedrag plaatsvindt en een leergedrag dat noemen wij dan dat noem ik als celbioloog dat er bepaalde overdracht is over de synaps van het ene neuron naar het andere neuron maar maar wat leer je dan aan een schaaltje met zelfgekweekte hersenen? Geef je ze dan een cursus Spaans? Of wat, wat, wat? Nou, dat, dat kan dus niet. Maar het zijn uh, als, als fundamenteel uh, neurowetenschapper ben ik geïnteresseerd in de algemene principes in het brein. Dus wat gebeurt er nu precies, onafhankelijk van welk hersengebied dan ook... of het nou een taalgebied is, of een gebied wat met motoriek te maken heeft... of een gebied wat met emotie te maken heeft... wat gebeurt er nou precies op die synaptische contacten? En wat gebeurt er met die, met die eiwitten en die moleculen? Waar gaan ze naartoe? Want dit, dit is uh, je herinneringen, uh, je leren. Uh, dat is eigenlijk on ons hele zijn, Ja, Dat maakt maar, ons als persoon. We zijn meer dan alleen de herinneringen natuurlijk. Maar herinneringen maakt ons als persoon. En eigenlijk werd dat uh, pas heel duidelijk uh, in 1953... toen iemand een deel van zijn brein uh, kwijtgeraakt heeft na een operatie. Dat is de persoon H.M. Uh, daar hebben ze de hippocampus bij verwijderd, omdat hij zeer ernstige epilepsie had. En dat kwam uit de hippocampus. En tot dan toe wist men ook niet wat die hippocampus was. Dus de beste optie was om het allemaal weg te halen. Dus een, ver... een deel van het brein. Een he? de deel de van het brein. Hippocampus ja. betekent zeepaardje, uh, want het lijkt een beetje op de uh, uh, vorm van een zeepaardje. En uh, ze hebben dat bij hem weggehaald uh, in, uh, in 1953. En toen bleek dat hij hem wakker werd. Uh, en daarna nooit meer een nieuwe herinnering heeft kunnen maken. Uh, hij wist nog wel wat dingen van vroeger. Dus de hippocampus is niet echt de opslag voor alle nieuwe herinneringen. Maar sindsdien begon het leven elke dag opnieuw. Elke dag begon het leven opnieuw. Hij herkende zich op een gegeven moment niet meer in de spiegel. Want voor hem stond een oude man. Maar hij herkende zich alleen nog maar in de jonge schoolfoto. Dus uh, ja, en dan kan je echt zien hoe... Ja, hoe, fundamenteel hoe fundamenteel het is dat dit je toch je herinneringen is. hebt. Uh, je... En dat gaat dus uh, middels eiwitten in het brein. De, die, uh, die zijn de boodschappers... En die leggen constant verbindingen tussen al die miljarden cellen. Ja. En, is en dat het. kunnen jullie dus echt in een schaaltje volgen. Jullie kunnen dat hele proces zien. Wij kunnen het hele proces zien. En ik denk dat uh, de meeste neurowetenschappers het erover eens zijn dat het leren en het geheugen nu uh, dat, dat echt. Focused, dat het echt plaatsvindt op die synaptische contacten. Dus daar zitten de veranderingen. En daar moeten we gewoon meer van begrijpen. We weten wel welke moleculen er zitten, maar we weten niet wat de dynamiek is. We weten niet bijvoorbeeld hoeveel moleculen er precies naartoe gaan. Uh, hoe de veranderingen zijn op het moment dat we een, een soort van leren aan deze kweken uh, kunnen toevoegen. En het gaat dan ook niet alleen over uh, leren in, in een schoolse zin, maar ook praten, uh, bewegen. Echt alle fundamentele processen die te grondslag liggen aan leren. Op, in de breedste zin van het woord. Ja. Nou zei je eerder, we maken het, eh, onze zelfgekweekte hersenen ook expres een beetje moeilijk. Waarom doen jullie dat? Ja, om ze een, een, een van de... Um, als we ze heel dicht bij elkaar uitzaaien... wat in de reportage niet het geval was waar ze juist dun uitzaaien... dan moeten ze moeite doen om die contacten bij elkaar te, te vinden. En dat vinden wij heel interessant. Want dat betekent dat het heel moeilijk is voor die zenuwcellen om die contacten te maken. En dat, dat geeft extra dynamiek aan het geheel. En juist die dynamiek, dus de beweging van die contactpunten... dat vinden wij heel interessant. Want je kan dus nieuwe contactpunten maken. En je kan ze ook weer weghalen. En dat is goed gecorreleerd met geheugen en ook weer geheugenverlies. Dus wij zijn erg geïnteresseerd op het moment dat er twee zenuwcellen contact met elkaar maken. Als wij dat kunnen zien onder onze microscoop... dan kunnen we ook zien welke eiwitten, welke moleculen daarbij betrokken zijn. Maar dan heb je een herinnering. Dan komt ook nog het moeilijke proces van het weer ophalen van de herinnering. Dat ik, uh, pratend met jullie, terugdenk aan die mooie vakantie... of, of aan welke herinnering dan ook. Ja. Kunnen jullie dat ook zien? Nou, op een gegeven moment houdt natuurlijk het kweekbakje op. Uh, wij Het kunnen... kreekbakje heeft niet echt herinneringen. Precies, precies. Wij kunnen wel echt uh, de processen uh, heel fundamenteel bekijken. Maar op een gegeven moment moet je toch naar een, uh, dat noemen we een hoger systeem. Dus naar een, een, een plakje van de hersenen of naar de muis toe. Ja. En daar kan je dit soort experimenten wel heel goed in doen. En dan kun je, uh, kun je ook kijken van hoe die gemaakte herinnering weer in leven wordt geroepen. Ja, waarmee zou je dat kunnen vergelijken? Want, want we hebben het nu over eiwitten, we hebben het, we hebben het over uh, cellen die, die contact met elkaar maken. De eiwitten zijn de, de boodschappers. Hoe moet je dan een herinnering zien? Is een, een herinnering een, een, een stroompje of is een herinnering uh, twee hersenen aan elkaar? Is het een klontje, is het een plakje, is het een, een vlammetje, wat is het? Ja, dus een, een, het, de, de zenuwcellen die zijn elektrisch actief, dus er lopen allemaal elektrische stroompjes erheen... Uh, en dat kunnen we ook weergeven. Dus een herinnering is inderdaad een verandering in het elektrische patroon. In de elektrische stroompjes. Maar dat geeft nog niet weer hoe die elektrische stroompjes, uh, hoe die overdracht plaatsvindt. En je kan dus nog dieper kijken naar de eiwitten, naar de moleculen, naar de factoren. Die zorgen dat die zenuwcellen elektrisch actief blijven. En ook dat ze elektrische activiteit kunnen veranderen. En zo kan je steeds dieper gaan. Hoe komt het op de. Als we nu weten welke moleculen er zijn, hoe de regulatie plaatsvindt. En zo kan je elke keer diepere dieper vragen eigenlijk stellen: van, van hoe, zit, hoe zit het nou? Wat is nu het fundament van alles? En is het uiteindelijk te doorgronden? Of wordt het, wordt het op een gegeven moment, want er kwamen ook getallen langs als 100 miljard. En dan ook nog met allemaal verschillende aspecten. Kan ons eigen brein het wel aan, hoe ons eigen brein werkt? Kunnen we dat wel bevatten? Nou, dat, dat is inderdaad verschrikkelijk complex. Dus uh, in ons neuronale netwerk, waar wij al heel simpel... we hebben maar 75.000 zenuwcellen daar, wat natuurlijk heel weinig is... kijken we ook nog maar naar één of twee synaptische contacten. Terwijl die maken en terwijl ze weer weggaan. En zelfs dat is al erg gecompliceerd. Zelfs daar zitten al heel veel moleculen die we moeten uh, zien te begrijpen. Dus inderdaad, als we dat in een grotere, op het hele brein gaan, gaan bekijken... is het heel complex. Dus ik, ik probeer zo, zo, zo simpel mogelijk... Uh, alles te reduceren naar één enkele synaps. Maar, maar als we het hele brein willen begrijpen, één aspect. dat is één aspect ervan. Ja. En dat dat zou uh, uh, in het brein op verschillende synaptische contacten allemaal op dezelfde tijd moeten plaatsvinden. En daar moeten we gewoon uh, als we eenmaal weten hoe er op één synaps werkt, dan moeten we het ook begrijpen op 100.000 en op het hele brein. Hoe kan het dat sommige mensen heel erg goed kunnen leren en anderen toch wat minder? Is dat ook al op fundamenteel niveau te zien? dat, dat... Het ene celletje wat meer talent heeft of het ene muisje, et cetera. Ja, dat, dat, is, dat is zeker uh, te zien. Ik, het is vaak makkelijker om uh, te kijken naar bijvoorbeeld uh, patiënten met, met autisme uh, of uh, schizofrenie bijvoorbeeld. Daar zijn nu van bekend welke eiwitten die op de synapse zitten. Uh, die bijvoorbeeld een mutatie hebben of uh, die een verandering hebben. En dan kan je inderdaad in ons kweeksbakje ook laten zien dat er iets mis is met het synaptische contact. Als we die eiwitten met imitatie mutatie in onze kweekjes brengen. Dus dan ligt het aan uh, de boodschapper in dit geval? Dat is inderdaad de boodschapper. Dus de, er zit een kink in de kabel? Of een, en dat, die kan je ook heel goed zichtbaar maken in ons, uh, met de microscopie. Dus je kan heel goed zien waar het misgaat. En of die synaps bijvoorbeeld niet wil veranderen als je hem uh, iets laat leren. En, en zo kan je redelijk goed uh, daar, daar meer kennis over doen. Uh, dus doen. dus een, een relatief klein verschil kan, kan uiteindelijk in het ware leven uh, een hoop ellende aanrichten. Absoluut, ja. Eén ja. eiwitje, dat, dat klinkt niet zo ontzettend Nou, het is uh, zelfs één aminozuur op een eiwitje, wat, wat nog veel kleiner is. Dat uh, kan een enorme schade aanrichten. Dus je hebt één verkeerd aminozuur of het functioneert niet helemaal. En uh, de rest van je leven zit je in de zorg of, of uh, onder begeleiding. Absoluut, ja. Ja. En als het heel goed gaat, waar ligt het dan aan? Hebben mensen dan hele wendbare hersenen of hebben ze dan meer eiwitten? Nou, in principe, als we de, even de theorie aanhalen dat, uh, aanhouden dat zenuwcellen contacten met elkaar maken... en dat die synapsen zo belangrijk zijn. Dus mensen met een hoog IQ, die hebben gewoon hele sterke contacten. Uh, hele sterke overdrachten van uh, signaaloverdrachten. Als we het zo in die lijn zouden doortrekken. Of dat echt zo is, uh, is volgens mij uh, nog niet aangetoond. Uh, dus als we nog genieën luisteren, dan moeten die postmortem hun, uh, hun brein achterlaten voor jullie? Inderdaad, dan kunnen we synapsen, zouden we kunnen tellen. Echter, het is natuurlijk wel zo dat uh, er zijn allemaal nadelen aan uh, postmortem uh, hersenmaterialen. Uh, daar kunnen we toch niet op, op het juiste detail uh, uh, gaan kijken. Niet op dit gedetailleerde nee, niveau. Nee. We hadden het er al over aan het begin in de inleiding. Dat, want hier komen we echt bij, bij ontzettend... Ja, fascinerend onderzoek, dat een verstandelijke handicap... in sommige gevallen met medicijnen te behandelen zal zijn. Het is bij muizen al gelukt. Um, nou die, die proeven bij muizen die, uh, die zijn geweest. Nu gaan de eerste experimenten met mensen beginnen. Ook Sarah, het dochtertje van Bas en Esther van der Pool, zal daaraan meedoen. En zij leidt aan tuberose sclerosis. Dat is een genetisch defect wat onder andere leidt... tot een verstandelijke beperking. En de ouders leven tussen hoop en vrees. Ze okay, de mooiste afgelopen zomer. Ah, dit is Hara. Wat een beauty. Ja, knappe dame. Ja, nee, zo, uh, En je ziet er helemaal niks aan. Dus, het uh, is een hele knappe meid, maar ja, dat zegt iedere vader. Zo. Ja, maar het is echt een snoesje. Ja. En hoe oud is ze daar? Uh, daar is ze uh, drie jaar. Je ziet er helemaal niks aan. Nee, ja, je... je... Je, je ziet aan de buitenkant, uh, als je er zo heel snel uh, ziet, dan, zie je, dan merk je niks aan. Als je, later, als je langer naar haar kijkt, dan kun je wel zien. hé, hey, ze is anders. Maar uh, op eerste gezicht helemaal niks. Nee. Wat kan ze allemaal wel? Ze kan uh, rennen, ze kan op stoelen klimmen en op banken klimmen. Ze kan geluid maken. Ze kan heel goed knuffelen. Ja, dat kan zijn. Ze, ze kan heel lief zijn, maar ook stout. Kan ze praten? Nee, ze kan niet praten. Ja, die hoop heb je wel, dat ze dat misschien nog uh, gaat doen. Maar ja, eerlijk gezegd verwachten we het niet. Maar ze maakt wel op haar manier geluiden... waaraan wij wel goed kunnen herkennen van... Oh, ze, is, uh, ze is vrolijk of ze is verdrietig of ze, ze wil wat. Of... Dus ze maakt op haar manier wel geluiden... waarmee ze ja, een beetje communiceert, laat ik het maar zo zeggen. En um, in welke mate merk je verder al iets van haar achterstand? Eigenlijk in alles. Want zij kan niet zoveel wat een leeftijdsgenootje kan. Nee, ze kan niet fietsen. Of ze kan geen puzzeltje maken. Ze kan niet uh, met andere kinderen spelen. Nee, het is eigenlijk een baby van elf maanden ongeveer. Alleen dan in het grote. Het is een erfelijke aandoening, hè? Waar komt het bij jullie vandaan? Of vervalt het, het je toch? Het was een uh, spontane mutatie, ja. En dan op een gegeven moment hoor je van onderzoek... waarbij misschien wel iets gedaan kan worden aan, aan haar ontwikkeling. Ja, wij zijn in september, denk ik, begonnen met nadenken. En moeten we wel, moeten we niet? En wat zijn de bijwerkingen? En waar, moeten we wel voor haar gaan kiezen... En als ze last heeft van de bijwerkingen, hoe merken we dat dan? Want ze kan het niet zeggen. En wat zijn dat voor, voor uh, nadigheden? Uh, af in de mond, dus dat is wel makkelijk te zien eigenlijk voor ons. Buikpijn, die is wat moeilijker. En diarree en obstipatie, een beetje dat soort klachten. Ja. ja maar inderdaad. dat klinkt nog helemaal niet zo erg eigenlijk. Nee, als dat, dat, als dat, als dat de bijwerkingen zouden zijn, dan, is het, dan, dan lijkt het heel goed te doen. Het is ook niet gezegd dat ze dat krijgt. Alleen wij... Uh... Waar ik het zelf het meeste bang voor ben, en dat is ook waarom je vooraf zo twijfelt. Ja, uh, we hebben het over een test die is gedaan op muizen. En nu gaan ze het wel toepassen op, uh, op, op, uh, op echte patiënten. En daar is onze dochter er één van. Dus, dus je bent ook bang dat er uiteindelijk op de langere termijn toch iets heel anders uit naar voren komt. Van ja, dat is een bijwerking van het medicijn wat jullie toen hebben gebruikt. Wat doet uiteindelijk dan toch de schaal naar meedoen doorslaan? Het zou gewoon fijn zijn ook voor haar als zij kan praten, en dingetjes kan zeggen, en duidelijk kan maken. Ja, en dat zou ook. Uh, uh, gewoon, ja, dat praten is natuurlijk heel mooi zijn. Maar ook gewoon dat je ziet dat zij gewoon. Uh, uh, dat je met haar spel kan doen, dus beurt nemen... Uh, iets samen aan een tafel zitten en, en, en, en, en met blokjes op elkaar stapelen. En dan langer dan één minuut. Dus dat de aandacht ergens bij blijft, dat ze min of meer kan spelen... dat er interactie is. Dat zijn van die, van die dingen waaraan je... Uh, dat zou je graag zien veranderen. En dat kan als die ontwikkeling doorgaat. En nou ja, de hoop is toch dan, dat, dat, dat dit medicijn wellicht... Uh, uh, dat kan uh, uh, in gang kan zetten. Droom je wel eens van dat ze gewoon uh, naar school kan of zo? Ja, daar dromen we wel van, maar dat is wel illusie, ja. En dat hoeft ook niet. Uh, ze is leuk zoals ze nu is. We zijn wel hartstikke dol op haar, maar ja, je droomt wel dat zij misschien... later wel naar school kan, toch, ja. Twee ouders tussen hoop en vrees, Ipe Elgersma. U bent de onderzoeker. Wat doet dat met u? Ja, dit is toch wel heftig. We werken natuurlijk elke dag op het lab met, met muizen. Maar aan de andere kant, we hebben ook hele sterke contacten met het Kinderziekenhuis, waar We het Encore Expertisecentrum hebben, speciaal voor deze, deze kinderen. Uh, en uh, ja, ik, ik ga natuurlijk ook heel veel met de patiëntvereniging om. Ik zie heel veel van deze kinderen. En dat is uh, met name de eerste paar keer dat ik dat zag. Dan word je toch wel echt even met de neus op de feiten gedrukt. Uh, Want je op het lab staat nog best wel ver. Een domme muis op het lab, daar kan je de schouders over ophalen. Maar als je dan zo'n kind ziet uh, en de ouders geven aan dat het kind niet kan praten en ze zijn al bang met een paar minuten extra aandacht, ja, dan, dan weet je waar het voor doet. En maar ik moet zeggen eigenlijk, uh, al onze onderzoekers uh, die hier aan werken, die krijgen hieruit uh, heel veel energie. En, en die, die, die zijn juist door dit soort uh, mensen en geïnspireerd om, om nog maar een tandje erbij te doen en harder te gaan werken. En wat gaan jullie doen? Want wat houdt de proef uiteindelijk in? Ja, het experiment gaat verder eigenlijk op, uh, op wat we inmiddels weten van de hersenen. Dus we hebben net al, Casper uh, heeft helemaal uitgelegd... dat het uiteindelijk gaat om die, uh, om die synapse, die contactpunten tussen die hersenen. Dat, dat uh, als daar iets misgaat, als die elkaar niet kunnen versterken of verzwakken... dat er dan toch iets misgaat met de opslag van informatie en het verwerken van informatie. Um, en... Um, en hij gaf ook aan dat als een van die boodschappen... zo'n eiwit, of misschien zelfs een aminozuur van een eiwit... Als, als daar iets mis mee is, dan, ja, dan, gaat, dan kan dat eigenlijk al leiden tot grote problemen. En dat is hier aan de hand. Wat, wat hij zei, van ja, één eiwitje kan, kan uh, dramatische gevolgen hebben. Dat is ja. wat we hier nemen. Ja, dat is uh, hier aan de hand. Uh, in dit geval gaat het hier om één uh, van de... Ik weet niet, de, de, de deze, deze aandoening, de tuberose sclerose, zijn twee eiwitten betrokken. Dat uh, betekent ook dat er twee genen bij betrokken zijn... die uh, de informatie bevatten om zo'n eiwit te maken... Uh, en een van deze twee genen, het TC1-gen of het TC2-gen... Uh, is bij, uh, bij dit kind aangedaan. Uh, en daarom wordt dit TC-eiwit niet gemaakt. En dat leidt dus tot een dusdanige verstoring... in de, in de overdracht van de signalen tussen die synapsen... Dat, dat, uh, ja, dat de hersenen zich niet goed ontwikkelen. En u zei net al, van ja, komt het dan vaak voor? Uh, het komt uh, bij één op de honderd kinderen... Uh, wordt geboren met een verstandelijke handicap. En mensen schrikken wel zo, maar dat is de, de, de harde statistiek. Dus onze hersenen zijn zo bijzonder getuned en verfijnd dat als je... er hoeft dan maar niks mis te gaan, of het gaat ook mis. En dat gebeurt dus 1 op de 100. Uh, en dat zijn de, eigenlijk de positieve statistieken. Want als we aanhouden wat we eigenlijk moeten aanhouden... namelijk dat een verstandelijke handicap... begint bij een IQ van lager dan 70... dan weten we dat het 1 op 50 moet zijn. Uh, dus dat, uh, dat zijn onvoorstelbaar grote, uh, ja, grote aantallen waar het eigenlijk om gaat. En in, in meer dan, nou, laten we zeggen, een kwart tot de helft van deze gevallen... gaat het om een... Uh, om een mutatie, om een verandering in het DNA... waardoor er zo'n signaal niet meer goed verloopt. Dus uh, een, een gen, dat is anders geworden, dat is gewoon erfelijk... en daardoor uh, werkt een eiwit uiteindelijk niet. En dat eiwit zorgt ervoor dat dat brein niet goed die verbindingen legt... en dus heb je een verstandelijke handicap. Helemaal juist zo. We gaan uh, even terug naar het begin, want, want het onderzoek is natuurlijk begonnen bij, bij muizen. Hoe, hoe gaat het in zijn werk? Hoe uh, ja, hoe vind je allereerst een, een muis met een verstandelijke handicap? Die maken jullie zelf, neem ik aan. Ja, die moeten we zelf maken. Uh, eigenlijk uh, kwam ook net een de discussie van Casper. Gaf ook al aan van we kunnen niet zo heel veel met postmortem materiaal. Want uh, ja, we bestuderen levende hersenen. En het gebeurt in levende hersenen. En, en dode hersenen kunnen niet veel van leren. Um, dus ook wij zijn eigenlijk... Uh, we moeten met levende hersenen gaan werken. Maar dat is wel een probleem. Want als je met patiënten werkt, die kan natuurlijk niet aan levende hersenen komen. Dus uh, dat geeft ook gelijk een dilemma aan. Um, maar het bijzondere dan toch weer van uh, dit soort uh, uh, erfelijke aandoeningen... is dat het inderdaad komt door een erfelijke uh, fout in het DNA. En dat we diezelfde fout ook kunnen maken in een muis. Dus we kunnen ook een muis maken met een, met een verandering in dat ene gen... in dat TSC-gen in dit geval. En dan hebben we een muis die tuberose sclerose heeft... Uh, en uh, die muis kan dan dezelfde eigenschappen vertonen dus als je, ook die kinderen. Je maakt een muis met een, met een defect gen. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want, want heb je dan al een muis of moet die muis nog nieuw geboren worden? Nou, die muis moeten we echt helemaal uh, echt vanaf het begin maken. Dus we beginnen met de uh, stamcellen van muizen. Dat is altijd ons uitschakelmateriaal. We hebben uh, ooit een keer een. Uh, een klein uh, buisje met stamcellen gekregen. Uh, dat is tien jaar geleden toen ik op Erasmus MC begon. En daar kweken we nog steeds mee verder. Dus als je één keer zo'n klein buisje met wat stamcellen hebt... kun je dat eindeloos doorkweken. En wat we dan moeten gaan doen met die stamcellen... is we moeten dat DNA gaan veranderen. Uh, en we gaan dan naar het lab toe en we maken een stukje DNA. Uh, Maak jullie gewoon zelf? Maak we zelf op het lab. Dat uh, doen we eigenlijk met bacteriën zelfs. Uh, we halen de DNA er weer uit... En dan schieten we dat met een zeer hoge stroom, schieten we dat in die cellen. En vervolgens gaan we op zoek naar, uh, naar die muizen, stamcellen, die dat kleine stukje DNA hebben opgenomen en vervangen. Dat hun eigen gezonde gen hebben vervangen door ons uh, veranderde gen. En dan van die stamcellen maken jullie gewoon helemaal, uh, zeg maar, from scratch, een ja, nieuwe muis. Dat duurt ons zo'n uh, maand op zes voordat we de goede stamcellen hebben geïdentificeerd, die dat echt daadwerkelijk helemaal gedaan hebben, zoals wij dat willen. Precies uh, met de juiste veranderingen. Uh, en die stamcellen kunnen we weer terug plaatsen in een muis. En daar ontwikkelt zich weer een muis uit. Um, dat hele proces duurt bijna anderhalf tot twee jaar. Maar als dan die eerste eerst muis ook geboren is, dan, uh, dan, gaan de, dan komt de taart. Want dan op dat moment heb je ook daadwerkelijk, dan kan je verder. Want die en dan muis... heb je een muis met een verstandelijke handicap. Dr. Frankenstein zou er nog een puntje aan kunnen zuigen, wat jullie doen. Uh... Ja, het is, het is bijzonder. Voor ons is het eigenlijk wel redelijk normaal geworden. Maar als je erbij stilstaat, stil staat, het is eigenlijk wel heel bijzonder dat we inderdaad een, een muis met een. Nou ja, het is niet zo heel moeilijk om een domme muis te maken. Maar, maar jullie hebben een muis ontworpen. En maar ook precies, het is wel een muis die precies uh, hetzelfde is als eigenlijk hetzelfde geeft als wat die kinderen ook hebben. Uh, zeker in moleculair opzicht. Is om, Precies datzelfde ontbrekende mechanisme is, is mis als wat die, wat die kinderen hebben. Uh, en uh, ja, dan gaan we met die muizen fokken. Die geven die mutatie, het is erfelijk, dus die geven de mutatie weer door aan de andere muizen. Nou, als we één keer op dat slim zijn, dan kan het heel hard gaan, want die muizen fokken meestal wel vrij goed. En dan heb je een, een kolonie muizen met een verstandelijke handicap. Dan is natuurlijk de volgende vraag: um, hebben ze de handicap of niet? Hoe test je dat? En voor die vraag gaan we toch maar even naar het laboratorium. Wat u ziet is een uh, grote bak met water. De doorsnede is 1,20 meter. En u ziet daar net onder het oppervlakte u een platform. Uh, en in dit geval is het platform heel goed gemarkeerd met een uh, rood puntje. Uh, en wat we doen is uh, de muizen in het waterbad zetten. En vervolgens moeten die muizen gaan leren dat de enige manier is om te ontsnappen. Is naar dat platform te zwemmen met dat uh, rode balletje erop. Uh, en dat kunnen ze vrij snel leren. Want ze zien natuurlijk dat platform. Dus uh, vrij snel hebben ze door van oké, okay, ik kan er niet uitkrabbelen. Uh, daar moet ik er, uh, heen gaan zwemmen en als ik daar een half minuut zit... dan komt de onderzoekster mij uh, oppakken en dan ben ik in veiligheid. Geef ze mijn knuffeltje. Uh, dan, dat weet ik niet. Of ze knuffeltje ja, komt. ze knikt een beetje. <laughs> <laughs> Misschien doet ze dat wel. Uh, maar dit is een makkelijke test, want de muis kan gewoon zien waar hij heen moet. Uiteindelijk de ultieme test gaat zijn, dus dat we het balletje eraf halen... en de muis vervolgens maar moet bedenken waar dat platform verborgen zit onder het water dat is altijd op dezelfde positie, dus wat de muis kan gaan doen... is hij gaat om zich heen kijken naar alle posters en zeg maar de cues die je hier ziet. Bijvoorbeeld uh, dat witte karton ding met, uh, met, met de zwarte stip erop. Wat hebben jullie er speciaal voor opgehangen? Ja, dat zijn cues waar de muis zich op kan oriënteren. En, maar het kan ook de lamp zijn, hij mag alles kiezen wat hij hier maar wil. Een klok, poster. Ja, een poster. Ja, daar hangt wel van alles. Daar hangt van alles. Uh, de computer berekent precies waar die muis heeft gezwommen... en ook wat de gemiddelde afstand is geweest tot het platform. Dus uiteindelijk... Uh, we bepalen de intelligentie gewoon simpelweg door te zeggen: van hoe dicht is die muis steeds bij de platformpositie geweest als hij een minuut lang vrij mag zwemmen? En hoe dichter je bij dat platform bent, hoe intelligenter de muis. En een vrij domme muis uh, heeft dat niet geleerd en zal dus overal uh, willekeurig gaan zoeken. Ik ben best wel intelligent, maar ik weet niet wat ik zou doen hoor. Nee, maar u moet niet vergeten, de muizen krijgen een paar dagen training. Uh, en op een gegeven moment, en, en dit is zelfs een training met het balletje. Dus ze weten eigenlijk al een beetje wat ze van, van hun verwacht wordt. Uh, en meestal weten de muizen na een dag of vier, vijf, weten ze al precies waar het platform zit. Dus ze leren eigenlijk al uh, heel snel leren ze dat, uh, dat dat de ontsnappingsroute is. Mag ik het zien? Mag ik daarbij zijn? Ja, u mag daarbij zijn, maar dan gaan we wel uh, uh, bukken, zodat de muizen ons niet kunnen zien. Maar dan kunnen we het op het computerscherm kunnen we zien wat maar maar we kunnen Precies, we kunnen de actie uh, volgen op het computerscherm. Oh ja, hieronder staat. Vrouwen hebben het Costello-syndroom. Wat hebben ze? Het Costello-syndroom. Dat is een behoorlijk zeldzame ziekte. Er zijn er uh, ook niet heel veel uh, kinderen van in Nederland. Het is een snoezig zwart. Ja, wij gaan even bukken op het muisje. Ja? Gaat hij zitten? Ja. En je kunt de actie op het scherm zien. Dus als het ja, ik draai een beetje zo. Uh... Je ziet dat elke trial begint met het feit dat de muis eerst op het platform wordt gezet. Dan kan hij even weer aan het water wennen. Maar ook voor hem gelijk een reminder: van hier zit het platform. Dus als ik deze positie onthoud, dan heb ik daar straks veel voordeel bij. Ja, hij zit daar zo'n beetje. Ja, hij zit eigenlijk maar zo'n beetje hè, op, dat, op dat drijvende eilandje. Ja, weet deze muis al wat er gaat gebeuren, Laura Ik neem het aan van wel. Hè. Hoe lang hebben deze al getraind? Eén dag. dag. Alleen gisteren. Alleen gisteren. Alleen gisteren. gisteren. U ziet, hij wordt op een willekeurige plaats in het waterbad gezet nu. En nu gaat hij zoeken. Laura start de timer, zodat we precies kunnen zien hoe lang hij erover gedaan heeft. Oh ja, en dan zie je inderdaad op de computer zo'n rood yes. lijntje waar hij gezwommen heeft. Ja, dat we de de muis... Hij gaat nu naar de rand toe. Ja. Dat vind ik een verstandige optie wel. Na nou, de eerste dag, en maar soms ook vaak de eerste twee dagen, denkt de muis nog steeds dat het ontsnappen via de rand de beste optie is. Maar hij leert nu toch wel snel dat hij eruit niet kan uitkrabbelen. Oh, meteen uit... heeft... naar het platformje. Ja, het is wel een knappertje dan Hoeveel toch? Hoeveel seconde heeft hij over gedaan, Laura Anne? 27. 27. Is dat knap? Nou. Ik, had, ik hoop dat ze uiteindelijk beter gaan leren. Een muis die goed, goed geleerd heeft, zit uiteindelijk, vindt een 5 seconden platform. Oh. Ja. Maar dit is nog maar de tweede dag. Dus hij heeft nog maar twee keer 1 minuut gezongen. Oh, dan gaat hij voor de tweede keer. Dan draait hij weer een rondje. Weer langs de zijkanten. Ja, Je ziet toch nog steeds dat zijn favoriete ontsnappingsmogelijkheid. Oh, wat een oen, hij zwemt er langs. Hij blijft gewoon een keer de kringetjes ja. langs de zijkant zwemmen. Ja. Nou, kijk, nu steekt hij dwars over, dus misschien. Nee. Oh, slaat weer af net voor het podium. Oh. Ja, nou, ja, dit is ook een mutant. Uh, met een leerprobleem, dat weten we ook. Ja, ik denk dat hij niet binnen de gestelde minuut de tijd het platform gaat vinden en dan zal Lara Adam er dus alsnog op gaan zetten. Dus, dit was zijn tweede training? Ja. Tweede Even, dag? Ik heb twee, twee trials gehad. Hij is klaar voor vandaag. Hij heeft twee keer nu één minuut gezongen. Eén keer had hij de hele minuut nodig, en de andere keer had hij hem binnen, wat zei er nou, 24 seconden? 27, 27. seconden. En uh, ja. nou, dat wordt opgeschreven en bijgehouden door de computer. En dan uh, start Laura de Ander de volgende, maar eens. Een IQ-test voor uh, muizen zou je het uh, kunnen noemen. Hyper-elgersma. Maar dan weet je dat je dus zo'n mutant hebt gekweekt. Dus met een verstandelijke handicap. Maar dan begint het pas, want dan moet je het nog gaan genezen. Ja, eigenlijk begint dan nog een hele lange weg. Die weg kan jaren duren. Want eerst moet je toch gaan zoeken, wat is er nou mis uh, met, met die hersenen? Want je hebt alles waar een mutant gemaakt. Je hebt gezien dat hij een leerprobleem heeft. Maar dat had je eigenlijk al voorspeld. Want dat hebben de kinderen immers ook. Maar dan heb je eigenlijk ben op dat moment nog niks verder. Want je moet nog beginnen aan de zoektocht. Uh, nou, dan komen dat soort experimenten wat Casper Hoogeraad uh, uh, natuurlijk doet. Dat komen. is waar jullie onderzoek uiteindelijk uh, bij elkaar komt. Het hele fundamentele en het toch vrij toegepaste onderzoek. Ja, Casper kijkt dan echt op celniveau. Wij, uh, wat wij zelf doen is, uh, wij, wij kweken niet de cellen zoals Casper dat doet. Daar is vrij veel expertise van nodig. Maar wat we wel doen is, we halen de hersenen uit die muis. En die kunnen we een hele dag in leven houden. En dan kunnen we de elektrische stroompjes kunnen we meten in die hersenen. Dus we kunnen daar elektrodes op gaan plaatsen. Uh, en we kunnen ze dus eigenlijk ook dat leerproces nabootsen. We kunnen ze dus een bepaald elektrisch stroompje geven. Uh, alsof die muizen signalen krijgen dat ze moeten gaan leren. Uh, en dan zie je ook dat die synaptische contactpunten tussen de hersencellen... dat die zich elkaar gaan versterken uh, of gaan verzwakken. Maar dat is wat voor stroompje wijze geven. Uh, en dan kunnen we eigenlijk al uh, in, op die manier gaan kijken... in die elektrofysiologische metingen in, de hersen, in die hersenplakjes... Uh, kunnen we eigenlijk al zien uh, hoe goed, uh, hoe slim of hoe dom... Uh, die hersencellen zijn. Dus, dus ziet wat er, je weet inmiddels wat er bij een normaal uh, mens of, of muis uh, gebeurt... wanneer die iets leert. En nu kan je ook zien waar het misgaat... Uh, bij zo iemand die een ontzettend laag IQ heeft. Precies. Of Vervolgens kan je en... helemaal met alle moleculaire technieken... en elektrische logische technieken... helemaal gaan ontwaren van wat is nu precies het mis? Wat gaat er nu uiteindelijk mis? Waarom kan de ene cel nu niet meer met die andere cel praten? En op dat moment krijg je dus eigenlijk ook precies te weten... van oké, okay, wat doet dat TC-eiwit nou precies in een hersencel? Want uiteindelijk wil je dat weten, wat dat ene eiwit daar doet... En wat doet het ene eiwit daar? Nou, in dit geval uh, is het TSC heel belangrijk voor het, uh, niet zozeer voor het uh, leerproces zelf. Uh, want die synaptische contacten kunnen elkaar de eerste minuten nog heel goed versterken. Maar vervolgens om dat te vast te houden, uh, daar is, zijn bepaalde eiwitten voor nodig. En daar speelt het tc eiwit een heel belangrijke rol. Uh, en als je dat TC-Eiwit niet hebt, dan worden die contacten wel even versterkt. Maar na een paar minuten verzwakken die contacten weer. En, en na een uur zijn ze eigenlijk weer terug bij nul. Het beklijven gaat mee. Uh, dus het beklijft niet, inderdaad. Uh, en uh, dat komt omdat die signalen waar de TC dan in betrokken is... echt belangrijk zijn voor dat vasthouden van die contacten. Ja, als het niet vastgehouden wordt, dan, dan houdt het op. Dan, dan weten we dus waar zo'n verstandelijke handicap precies aan ligt. Maar ja, je kan niet bij een, een kind nog gentherapie gaan toepassen... of, of de DNA-bouwtekening nog langer veranderen. Nee, dat is zeker geen optie. Ook zoals je aangaf, je hebt honderden miljoenen hersencellen. Dus je zou dan bij al die cellen zou je gentherapie moeten kunnen doen. Nou, dat kan überhaupt niet bij één cel laten staan bij al deze hersencellen. Dus dat is helemaal geen optie. Dus het enige wat we dan moeten gaan bedenken... van: oké, okay, we weten nu dat dit stofje doet een bepaalde... uiteindelijk zijn toch chemische reacties in die cel. En dan moeten we gaan nadenken... is er een stofje, een medicijn, een toekomstig medicijn... waar we die chemische reactie mee alsnog zelf mee kunnen gaan sturen. Dus, of zijn er omwegen? want vaak werken... Die stofjes niet alleen, er zijn ook andere stofjes die iets vergelijkbaars doen. En kunnen we misschien door de ene route wat sterker aan te zetten of iets anders wat af te om, een, een soort uh, stofje eraan toevoegen dat dat eiwit als het ware vervangt. Ja, een, een, een medicijn. Soort wat, eiwit. Daar komt het eigenlijk ook niet. Het is geen eiwit, maar het is een geneesmiddel wat de rol van dat, van dat ene eiwit eigenlijk een beetje kan vervangen. Ja. En bij die muizen hebben jullie dat dus daadwerkelijk gevonden? Dus, dus zo'n muisje die, uh, nou ja. ...te debiel was om op dat platformpje te, te, te springen... ...die deed het ineens wel wanneer jullie dat stofje eraan hadden toegevoegd. Klopt. ja. Dat begint dan in die hersenplakjesmetingen. Al, daar kunnen we natuurlijk heel veel verschillende stofjes makkelijk aan toevoegen... En ...nog zonder dat de muizen daar ziek van worden... ...of zonder dat je je druk moet maken of de muizen ziek van wordt. Dan zien we al dat die hersenplakjes dat, dat heel goed gaat... ...dat die hersencellen zich heel goed herstellen... ...dat dan dat leerproces wel in orde is... Uh, en dan uiteindelijk vragen we toestemming aan de dierexperimentele Experimentele Commissie... om dat stofje ook dat direct aan een levende muis toe te voegen. Want ja, een hersenplakje uh, genezen is één ding... maar uiteindelijk willen we toch zien wat voor effect heeft het op een levende muis. Want misschien heeft het wel een aafrechtseffect of wordt je juist ziek van. Uh, en in het geval bij TSC zien we dat bij deze muizen... Dat die muizen uh, we kunnen de epilepsie bij deze muizen volledig genezen met het stofje... en daarom doen we nu ook... Uh, inmiddels al een epilepsie-trial uh, uh, op het oncore uh, centrum uh, En daarnaast kunnen we zien dat uh, de verstandelijke handicap van deze muizen ook volledig, voor zover we dat kunnen we meten in muizen, maar in ieder geval in die, die waterbadtest volledig opgegeven wordt. Dus die muizen leren we net zo goed uh, als de gezonde broertjes en zusjes die de mutatie niet hadden. En die maar dat is had. nooit eerder vertoond bij mijn weten dat een verstandelijke handicap met medicijnen uh, op latere leeftijd werd verholpen. Ik hou, het, ik hou het er goed. Is, is dat zo? In, in muizen hebben we nu al een, een aantal voorbeelden dat het kan. Uh, ik, ik denk dat er een, uh, vijf, zes uh, duidelijke voorbeelden zijn in muizen... Die we, dat we een volwassen muis kunnen gaan behandelen... en alsnog uh, dat leren volledig kunnen herstellen. Ik neem even veertien stappen vooruit. Stel dat het bij mensen lukt, dan betekent dat dat mensen... die nu nog hun hele leven onder begeleiding moeten staan... die, die nooit iets zullen leren, soms zelfs nooit zullen leren praten... Die, die nooit zelfstandig zullen bewegen in sommige gevallen... dat die dus met medicijnen een normaal leven zouden kunnen leiden. Nou ja... Afhankelijk van hoe ernstig de handicap is, maar waar wij op inzetten is een normaler leven. Dus inderdaad, deze ouders vroeger kan helemaal niet veel. Dat zou mooi zijn als dit kind wat zou kunnen praten en dan langere aandacht heeft. En uh, we zoeken het natuurlijk eerst in de kleine stapjes. Uh, maar ja, onze ultieme droom zou natuurlijk zijn dat uh, een kind inderdaad met een verstandelijke handicap... als we vroeg genoeg erbij zijn, uh, dat we de ontwikkeling weer op gang kunnen brengen. Uh, waarom moet je er vroeg bij zijn? Nou ja, het is toch. Uh, hersenen ontwikkelen zich. U weet dat uh, kinderen leren veel makkelijker dan, uh, dan, uh, dan, dan wij inmiddels. Uh, dus die hersenen die zijn in het begin nog heel plastisch, uh, zo noemen we dat. Die kunnen alle informatie makkelijk opnemen. En het is wel in die periode dat we denken dat zo'n uh, behandeling ook het meeste effect gaat hebben. Op het moment dat het brein nog in een heel ja, zeg maar plastische staat is en heel makkelijk uh, informatie kan opstellen. En het kan natuurlijk ook allemaal gevolgen hebben... Als je, als je een heel leven verstandelijk gehandicapt bent geweest... en dan op late leeftijd ineens uh, intelligent wordt... Ja, en wel ik, kan ik, functioneren. Ik, dat, is, dat zijn mo moeilijk voor te stellen scenario's. Maar ik denk niet dat we ook de moeten denken dat zo'n kind dan heel intelligent wordt. Maar misschien kan zo'n kind inderdaad wel ergens, uh, kan hij gewoon de aandacht ergens bijhouden, Kan hij naar een televisie gaan kijken. Kan hij een paar woorden spreken. Kan hij uh, zich beter bewegen. Is de epilepsie weg. Kan hij gewoon gaan slapen. Uh, ik denk dat we, dat, we kunnen al heel veel winst halen zonder dat we gelijk hoeven te denken dat we een verstandelijk handicap kind naar de universiteit gaan sturen. Maar voor sommige kinderen lijkt dat medicijn dus toch te laten komen, zoals ook voor Sophie. Hoe oud is Sophie? Sophie is 15 jaar. En, uh, heeft een standaard beperking van zit op een jaren 5, 6 jaar. Maar. Af en toe heeft ze ook wel buiten, ik denk van, ze is echt 15, ze is echt puber. Hallo, ja, mam. Dus, dus echt, echt pubergedrag, uh, wat ze heeft. En, uh, maar ja, ook wel heel erg leuk, maar op een leuke manier eigenlijk. Uh, toch de aandacht vragen en toch tegen zijn, wat een normaal kind ook doet. Uh, alleen, ja, verstandelijk is het dus een stuk lager, maar zo de, de, de leeftijdsfase maakt ze wel letterlijk mee. Als, als 15-jarige. Op wat voor school zit zij? Sofie zit op een ZMK-school. Dat is voor zeer moeilijk lerende kinderen. Uh, Sofie die zit op het niveau van... Uh, ja, wat ze noemen licht arbeidsmatige dagbesteding. Dat betekent dat ze wel wat kan. Maar doordat ze een kost, korte concentratiespannen heeft... kan ze niet heel veel uh, dingen tegelijk doen. Dus je moet er echt stap voor stap iets vertellen, laten doen. En uh, ook wel zorgen voor afwisseling, want anders wordt het saai. En dan hoor je over zo'n onderzoek, uh, dat, uh, wat nu gaande is... waarbij het er een beetje op lijkt dat misschien uh, verstandelijk... en ik heb kinderen wat beter kunnen gaan leren. Uh, dan zoeft je hoop wel omhoog, of niet? Um, ja, Sofie zit inmiddels op die leeftijd van 15 jaar. Ik denk dat het misschien wel kan helpen als ze het zou kunnen krijgen... Uh, dat het gedrag verbetert, dat ze misschien toch wat meer concentratie krijgt... Uh. Ja, dat het toch wel positieve invloed heeft. Maar ze is natuurlijk al bijna door alle groeifases heen. Ze is 15 en dus al bijna volwassen. Dus ik denk dat er verstandelijk niet zoveel voor haar haalbaar zou zijn. Um, voor Sofie is, uh, ja. is het onderzoek te laat, denk ik. Of Sofie is te vroeg geboren. Dat is een, ja, een beetje, een beetje lastig, maar het is niet anders. Stel dat ze nu alsnog zouden zeggen van... Goh, we hebben ook iets dat, dat kan ook voor, voor oudere kinderen. Zouden jullie dan meteen erin springen? In overleg met Sofie. Sofie weet heel goed wat ze wel en niet wil. Dus als Sofie zoiets heeft van ja, ik wil dit graag, um, dan waren we het zeker gaan doen. Het kost veel tijd en energie, maar dat hebben we er absoluut voor over. Want het is toch voor de toekomst dat je hoopt dat het uh, werkt. Zijn er dingen die zij kan beseffen, die zij kan overzien? Van goh, dan kan ik misschien. Een baan krijgen, of ik kan misschien wel naar een andere school. Of, of zijn dat dingen die zij niet kan um, niet kan overzien zelf? Um, wat ik van het verleden heb geleerd, wel. Dus wat dat betreft is inderdaad wel verstandelijk, een verstandelijke jaar of vijf, maar op dit soort momenten kan ze echt als een, een puber van 15 jaar wel die beslissing nemen. en ze zal niet in die hele grote stap zijn, ik kan naar een andere school, maar ze vindt leren wel heel erg leuk. En nu strand ze gewoon van, ik kan niet klok kijken, ik kan de simpele rekensommetjes niet maken. Ja, als ze dan straks wel wat meer kan rekenen, kan ze wel alleen naar de winkel gaan om boodschappen te doen. Dan weet ze wel hoeveel geld ze mee moet nemen en weet ze ook wat ze terug kan krijgen. Dan heeft ze iets meer, ja, iets van een hoger niveau dan dat ze nu heeft. Dus als ze dat zou kunnen, denk ik dat ze daar wel uh, voor zou gaan. En ook met het werken later, als je toch, ja, ze heeft een beperkte conditie, een korte concentratie. Als je het allemaal wat beetje op kunt bouwen en dat gaat beter, ja, zal ze er absoluut voor kiezen. De moeder van Sofie, Marlies van Zuiden, in gesprek met Annemieke Smit. En hier in de studio zit Ipe Elgersma, hij is hoogleraar Moleculaire Neurobiologie en de onderzoeker. Um, ja, is er hoop? Z ziet u het gebeuren voor Sofie? Ja, ik wil dit toch wel een beetje nuanceren. Het beeld dat het uh, echt uh, alleen maar zou gaan lukken bij kinderen. Um, en dan alleen nog maar bij hele jonge kinderen. Uh, ik heb net al gezegd, kinderen leren natuurlijk het makkelijkste. Dus daar is zonder meer de meeste winst te halen. En dit is ook het argument waarom we dit juist willen gaan starten bij de kinderen. En, en dat we dit op een Sophia kinderziekenhuis doen. En niet in een volwassenenziekenhuis. Um, maar ik, ik wil het nuanceren, want uh, u wilt ook dat als iemand een beroerte krijgt, uh, terwijl die een jaar of 60 of 65 is, uh, dat er aanvankelijk uh, misschien gaat spraak verloren, misschien zijn ze eenzijdig verlamd. Maar wat u ziet is dat na vier, vijf, zes jaar, uh, dat zo iemand uh, uiteindelijk toch weer gaat lopen, dat de verlamming uh, eigenlijk weer beter gaat, dat iemand weer gewoon zijn vork kan optillen, naar zijn mond kan brengen. Uh, en dat is wel heel bijzonder, want er is een hersengebied op dat moment afgestorven. Maar een ander hersengebied heeft dat weer volledig overgenomen. En dat, dat, dat is toch wel heel belangrijk om aan te geven dat ons brein... Toch nog wel flexibeler is nog, op oude leeftijd. Nog zeker je... plastisch. En zelfs bij een 60, 65-jarige kunnen... Zelfs compleet andere hersenregio's die daar helemaal niet voor ingericht waren... Toch weer taken gaan overgenomen van een deel van de hersenen... Wat echt letterlijk doodgegaan is. Uh, dus... Uh, ik denk dat als we de communicatie tussen hersencellen... weer op gang kunnen brengen... dat er nog heel veel te winnen valt, uh, ongeacht de leeftijd. Maar, maar ik, dat neemt niet weg dat de grootste klap... kunnen we toch maken op de kinderleeftijd. Zijn er bijwerkingen? Want, want, want kun je dit zomaar uh, doen? Of, of moet je er toch nog een prijs voor betalen? Stel dat het allemaal lukt. Nou, ik denk dat elk medicijn bijwerkingen heeft. Uh, dat is bijna inherent aan medicijnen. Uh, nu is rap aan machine ook... Uh, het, het, het, het geneesmiddel waar het hier om gaat... Is, uh, uh, heeft wel meer bijwerkingen dan, het, uh, dan, een, dan een doorzegende geneesmiddel. Het wordt al gebruikt, overigens, ook al bij kinderen. Uh, maar voor hele andere doeleinden, namelijk uh, naar transplantaties. Bij, uh, bij, bij orgaantransplantaties. Dus het, het, het is bekend hoe, hoe kinderen hierop reageren, hoe, hoe volwassenen hierop reageren. Dus uh, uh, we zouden het niet gauw doen met een geneesmiddel wat uh, echt... Uh, ja, nog nooit getest was. Uh, maar er zitten bijwerkingen aan. Aan de andere kant, we zijn ook met een andere ziekte, met een andere trial bezig... en daar zijn de, van, van die uh, uh, geneesmiddelen, dat doen we met zogenaamde statines. Ja, statines worden uh, door miljoenen mensen geslikt uh, over de wereld. Zelfs, ik denk misschien wel een miljoen mensen in Nederland... want dat zijn cholesterolverlagers en heel veel oudere mensen slikken die als standaard. Dus uh, ja, het hangt af van de ziekte, van het soort medicijn waar we mee komen... En, voor het ene medicijn zullen er zeker meer gevaarlijke kanten aan zitten dan, uh, dan het andere medicijn. En Dan moeten we echt wel heel voorzichtig mee gaan zijn. Uh, maar goed, uh, daar zijn allemaal trials voor en, en procedures. Maar um, ik vraag het ook om Casper Hoge Raad, omdat uiteindelijk ons brein dat maakt wie wij zijn. Het gaat ook over onze emoties, over onze identiteit, over allemaal fundamentele vragen. Als wij uh, met medicijnen en eiwitten daaraan gaan worstelen, kan dat natuurlijk ook hele andere gevolgen hebben, dat je misschien wel depressief wordt of zo? Zeker. <coughs> Sorry. Uh, tu tuurlijk, het, uh, het, het hersengebied wat eigenlijk zorgt voor deze ziektes... Uh, die moeten we heel gericht zien uh, aan te pakken. En uh, een van de nadelen zou kunnen zijn dat er meerdere hersengebieden... die natuurlijk ook dit medicijn krijgen, ook daarop gaan reageren. Dus ik denk een van de, van de uitdagingen die er, die er is om, om heel specifiek... Uh, bepaalde... maar, want de samenwerking, dat weten we eigenlijk niet. Dus we weten nu hoe één gebiedje werkt, hoe, hoe één leerprocesje gaat. Maar hoe het geheel van die 100 miljard cellen samenkomt, daar zitten nog wat mysteries. Daar zitten zeker de mysteries en dat is denk ik ook de uitdaging voor de komende jaren, decennia. Maar de gevolgen zullen, zullen ongekend zijn. Want zou je als je... Kijk, nu kan je iemand met een IQ van 70 een aanvaardbaar leven geven. Maar zou je ook bijvoorbeeld een soort doping kunnen ont ontwerpen... Dat, dat mensen betere cijfers gaan halen of uh, goede schakers worden? Ja, dat is natuurlijk bijna inherent aan het onderzoek. Uh, als je wilt leren begrijpen hoe uh, synaptische contacten sterker worden... Uh, in, in, in het uh, voorbeeld van de patiënt... Uh, kan dat natuurlijk ook zijn weerslag hebben op gezonde hersencellen. Uh, en die, dat medicijn zou ook wel eens wat extra kunnen toevoegen... waardoor die, uh, die synaptische contacten ook versterken. Want nu zegt ze, eet af en toe een harinkje, maar dat kan natuurlijk veel beter. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En, en andersom, want uh, we hebben het nu alleen maar gehad over hoe je herinneringen aanmaakt... en hoe je leert het vergeten. Want sommige dingen in je leven zou je graag achter je willen laten... Zou daar niet iets op te bedenken zijn? Want als je weet hoe een herinnering zich vormt... dan kun je hem misschien ook ontvormen, wissen. Ja, dat is. komen we weer terug op die, op die synaptische contacten. Dus herinneringen die uh, vergeten worden... zijn eigenlijk de contacten die verloren gaan... Dus de contacten tussen die zenuwcellen. En dat zien we bijvoorbeeld heel sterk bij uh, dementie en de ziekte van Alzheimer. Dan zien we rond die uh, Alzheimer plaks. En uh, zien we inderdaad dat de synaptische contacten uh, daar niet meer zijn. Die plaks zijn eiwitophopingen waarvan ze nu nog steeds denken dat dat de oorzaak is van Alzheimer. Ja. En dat is ook inderdaad de oorzaak van de Alzheimer. Dat is de patologie. Maar ik denk wat het de grond zal gaan liggen, is toch weer die synaptische contacten, die synaptische verbindingen... die daar niet meer kunnen functioneren zoals ze daarvoorheen hebben gefunctioneerd. Dus die eiwitten die hopen op om heel andere redenen. Namelijk dat ze niet meer goed verplaatsen tussen al die celletjes en die herinneringen. Inderdaad, inderdaad, ja. Maar, maar, wij... maar zou, je, zou je dat ook af en toe... Ja, als iemand een heel traumatische gebeurtenis heeft gehad... Hè, een soldaat die komt van het slagveld... die heeft allemaal rottigheid gezien... dat je hem dan even een middeltje geeft van... nou. Voor maar niet te veel herinneringen op dit moment. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk leuk om daarover te speculeren. En er zijn ook verschillende films ja, over gemaakt. Ook, ja. En er ja. zijn hele mooie boeken over geschreven. En dat is, dat is echt science fiction. Ik, uh, ik maar denk waarom? Dat... Want, want je kan toch ook een, een, iets toevoegen. dat je eventjes geen synapses aanmaakt. Ja, dat, dat kunnen we dus niet zomaar. Dat heeft Ippen net heel goed uitgelegd. Je kan niet zomaar een medicijn aan iemand toevoegen, uh, aan iemand uh, toedienen. Uh, daar moet echt wel een oorzaak voor zijn. Dat moet eerst op cellen getest zijn. Dan moet het in plakjes getest zijn. Dan moet het in een muismodel getest zijn. En dan pas kan je trials gaan, gaan uitvoeren. Uh, en dit, dit soort processen zoals u beschrijft... Uh, zijn natuurlijk, dat zijn menselijke uh, ge, uh, processen. Uh, dat moeten we op mensgedrag bekijken. Uh, en dat is natuurlijk heel moeilijk in een kweekschaaltje of op een, op een plakje te bekijken. Een, een ander ding aan het brein is dat het onszelf altijd... Um, ja... Verwonderd dat je, dat je ooit iets hebt geleerd wat je nooit zou kunnen terugtoveren wanneer iemand er naar zou vragen, maar dat je dan in de rij bij de kassa ineens denkt: uh, de gulden sporen slag 13-2 of zoiets. Ja, dat is, dat is een heel interessant iets. Want uh, de meeste mensen denken dat het brein eigenlijk een soort harde schijf is. En we kennen allemaal die defragmentatieprogramma's die op de harde schijf werken. Dat je eigenlijk alle files weer zo dicht mogelijk bij elkaar hebben. Het brein werkt totaal anders. Die, je krijgt informatie binnen, visuele informatie, je krijgt uh, auditieve informatie binnen. En dat wordt eigenlijk verspreid over verschillende hersengebieden. Over hersengebieden met emotie, hersengebieden over de motoriek. En, en soms kan het wel eens zo zijn dat je bepaalde beelden herkent en die geven dan een bepaalde associatie omdat die files, die, die, die, die sectoren niet zo netjes op één plek uh, het, bij elkaar zaten. Heeft die chaos een functie dat het, dat het zo slordig verloopt? Ik denk uh, de plasticiteit en het vermogen van het brein om alles op te nemen wat we zien. En wat er om ons heen gebeurt. Dus ik denk dat het een, een extra dimensie geeft aan de capaciteit van het brein en de informatieopslag. Ipe, is, uh, is dat iets wat jullie ook tegenkomen? Dat, dat het bij die muizen heel chaotisch verloopt en dat het uiteindelijk beter doet dan alles wat jullie zelf kunnen fabriceren? Uh, dan moeten we even de vraag... Nou ja, laat maar zitten, die vraag. <laughs> laat maar gewoon... De, hè? Maar uiteindelijk zijn jullie bezig in de kern van, de, van het zijn. Dat, dat, dat is wat ik er fascinerend ja, aan vind. Ja, ja. Hebben jullie dat gevoel ook eens? Uh, dat gevoel hebben we wel eens... Maar ik moet zeggen, je bent zo bezig met je fundamentele vragen. Je bent zo gefocust op bepaalde onderzoeksvragen. Eh, om nou elke dag te denken: goh, hè, ja. dit, dit, is, dit, is, dit zijn alle ethische kwesties die eromheen zijn en dit is het gevolg. Eh, moet ik, daar hou je niet elke dag mee bezig natuurlijk. Nou, misschien hebben we bij de luisteraar wat nieuwe synaptische verbindingen aangelegd eh, vanavond. Casper Hogeraad, hartelijk dank. Hoogleraar celbiologie aan de Universiteit van Utrecht. En ook dank aan Ipe Elgersma, hoogleraar moleculaire neurobiologie aan het. Erasmus MC te Rotterdam. En dit was het Labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer op dezelfde zender... op dezelfde tijd, tussen 8 en 9 op Radio 1. Meer informatie is te vinden via onze website www.labyrinth.nl. Straks op deze zender het journaal. Daarna Holland ook Radio en een hele fijne avond gewenst.